Dit is Jeroen Japke Maan met het NOS Journaal. De hen is zelf een medewerker van de Maratiocee. De recherche kwam de verdachten op het spoor nadat er aanwijzingen waren binnengekomen over de smokkel van cocaïne via Schiphol. De verdachten zijn in de afgelopen weken gearresteerd. Daarbij werden drugs en geld in beslag genomen. Drie mensen zitten nog vast. Een deel van het luchthavenpersoneel in Rio de Janeiro heeft voor vandaag een 24 uur staking afgekondigd op de dag dat het WK begint. Op de internationale luchthaven Galeao en de kleinere luchthaven Santos Dumont eisen werknemers 6% meer loon. Hoeveel hinder WK reizigers van de staking hebben is niet duidelijk. Ook in Sao Paulo, waar vanavond het WK van start gaat, dreigt een staking van metropersoneel, maar die is afgeblazen. FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft zich gisteravond opnieuw herkiesbaar gesteld als voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Er was de laatste tijd veel kritiek op Blatter, onder meer vanwege de omstreden toewijzing van het WK in 2022 aan Qatar. Verschillende nationale bonden, waaronder de KNVB, hadden aangedrongen op zijn vertrek. Maar Blatter bleek tijdens een FIFA-vergadering nog veel steun te hebben. Irak heeft de Amerikaanse regering herhaaldelijk gevraagd om drones om de opstandelingen van ISIS aan te vallen. Irak vroeg ook of de VS de aanvallen zelf wilde doen, meldt de New York Times. ISIS, een afsplitsing van Al-Qaeda, veroverde deze week de Noord-Iraakse stad Mosul en delen van Tikrit. Gisteren zei de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Rice dat de VS samenwerkt met Bagdad in de strijd tegen ISIS, maar ze zei niet hoe. In Bergen op zoom heeft vannacht brandgewoed op een woonwagenterrein. Een opslagloods met auto's is uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat een tweede loods in vlammen opging. Een aantal omwonenden werd voor de zekerheid geëvacueerd. En ook moesten mensen korte tijd ramen en deuren dicht houden. Bij de brand in Bergen op zoom is niemand gewond geraakt. Het weer eerst nog nevel of een mistbank. Verder vandaag droog. Een flinke periode met zon en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Ocean. Dit is Bijandsbaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer. Lengte staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knoopend Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knoopend Patoevedorp 6. Op de A10 Zuid richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zeeburg en De Rij staat 8 kilometer file. A12 richting Den Haag tussen Noodorp en Den Haag 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft Noord 4. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. De andere kant op vanuit Gouda Tussen Knaalpunt Gouwen en Knaalpunt plein 13. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeers...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 Doet hij het al? Leuk. Ja, weer in het kader van de Rolling Stones. Not de VDW, een hele oude. No, yeah. uh, ik wou daar niet op inspelen, Freek, bij jou. Maar goed, we gaan het tweede uur doen. En uh, Freek Veldwisch is inmiddels aangeschoven. Uh, we gaan het niet over politiek hebben, een klein beetje maar. Maar we gaan het over de man Freek Veldwisch hebben. Uh, je zegt zelf al Rolling Stones, is dat jouw tijd? Ja, natuurlijk Beatles, Longstones. Stones. Dus je moet ze, kiezen. Nee, alles weet ik niet. Nee, nee dat Ze, ze gingen gelijk op. En dan had ik nog een link naar uh, Elvis je. Ja. Ook nog? Ja, ja. precies. Ja. Dat, dat, en dat blijft altijd nog mijn ja, favoriet. Dat, ja? Ja. ja, mijn ook. Ja. Nee, dat kiezen dat gaan wij niet doen. Dat was vroeger nee. en dat doen wij nu niet meer. Je mag alles. Heb jij een, een kruideler gehad of een Sundap? Een Honda. Dat zet je er tussenin? Ja. Oh, die ik die... zat er net naast. Ja. Een kruid was te duur en toen kreeg je de Honda. En dat was viertakt takt En dat, uh, ja, dat vond ik toch wel wat hebben. zo apart, hè? Ja, was was apart, het geluidje. En noem je ook te zijn, ik heb nou een scooter. En die heb ook viertakt takt En toen ik hem kocht... <laughs> Ik gewoon van. Hey, het oude geluid van vroeger. Heren, gaat dit een 1 2 tussen mannen worden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We gaan, uh, Dit was even een, uh, kijken hoe die erbij zit. Hè? Of je kiest voor de Rolling Stones, of de Krijtel of de Sundabs. Ja. Oh. Ik zie ze nog tegenover elkaar staan op het uh, raadhuisplein. Maar dan gaan we helemaal terug. Uh, Freek, hoe oud en waar ben je geboren? Ik ben uh, pas uh, sinds april 65, ik ben geboren in Zandvoort, ben opgegroeid in Zandvoort. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in de Zwaalstraat, heb ik 24 jaar gewoond. Toen ben ik van kast naar de Oost-Zadenstraat, twee jaar, was ondertussen getrouwd. Toen anderhalf jaar Keesomstraat en toen weer terug uh, naar het, uh, het middenpunt van Zandvoort, het dorp. Maar het grappige is dus, jouw achternaam is niet uh, heel erg duidelijk uh, Zandvoorts, toch? Nee, mijn, uh, mijn vader is een vreemde. En mijn moeder is in Zandvoortse. Dat is een vossen. Een, uh, van Apje de Wijken. En uh, mijn moeder heeft mijn vader ontmoet. Dat kwam door oom um, Gerard. Die uh, zat in de mobilisatie in het driehuis. Nou, dat is dicht in de buurt. Mijn vader zat ook in de mobilisatie daar. Die waren bevriend en die ging met oom Gerard mee. En, en zo is het gekomen. gekomen? Ja. En toen was mijn vader dus... Uh, om daar heel kort even over door te gaan... Ja. Ja, die kwam als vreemde eigenlijk al naar de oorlog in Zandvoort. Maar mijn opa had de voermanderij... samen met dus m'n Geert en mijn ome Chris. En na de oorlog... Uh, het strand stond helemaal vol met uh, betonpalen. En die werden eruit getrokken met paard en wagen. En mijn opa die had uh, nog een paard en wagen open... over... En uh, mijn vader die had niks te doen, want die kwam uit het uh, boerenland in de buurt van Rotterdam. En daar was uh, op het moment helemaal niets meer te, te werken. Dus mijn vader hielp mee met uh, de paaltrekken met al die zandvoerders. En zodoende is hij heel gauw ingeburgerd bij al die zandvoerders. Ja, want hij kon laten zien dat hij er ja. ook gewoon kon werken. Ja, ja. ja grappig. Goed, vader uh, uh, krijgt een kind en moeder ook natuurlijk, uh, uiteindelijk uh, twee. Uh, ga jij uh, twee, wie is die andere? Mijn zuster, ik heb een oude oh, zuster. Ja. <lacht> um, je, je, um, je zit in de Oostradestraat, uh, in die wijk, waar ben jij naar school gegaan? Nee, ik, uh, ik, woon nog in de, ik heb 24 jaar in de Zwaardstraat gewoond, ja? He, dus, dus daar in, in... was mijn lage school, en ik heb op de oude Meulierschool heb ik uh, naar school gegaan. Dus oversteken over het Zwarte Veld, wat nog Zwarte Veld was? Nee, wij gingen via de Halterstraat uh, oh, en de, de Grote duidelijk. Klocht. Ja. Want uh, eigenlijk daar de trembaan, dat, dat, ja, dat was een beetje uh, rommelgebied. Dus wij gingen meer over de, met een hele groep. Met de buren, met uh, Verpoeken, Bogaat, Gingen we via Halterstraat, Grote Klocht. Naar de hoofdingang om de kerk heen. Ja, naar de poort... Uh, wie uh, is jou van de lagere school bijgebleven? Welke uh, leraar? Meester Franken. Precies. Meesten zeggen de meester Franken. Is die tabaksdoos ook over jouw hoofd heen gegaan? Ja. ja. Ik, en, en, uh, oh, dat is een heel aparte. Uh, mijn vingers die, uh, doen niet meer zeer. maar ik heb. Winnaar. <laughs> heb ik op mijn vingers gehad en een uh, en een Maar voor mij had was het gewoon. Ik zal het je even vertellen. Om als jij uh, iets had te doen wat hij niet beziel, dan kreeg je tabaksdoos naar je ja. kop en dan moest je hem terugbrengen. En op het moment dat je ja. Had hij nee. hem ideaal in zijn handen. En dan was het meteen tik. Maar volgens mij was dat een gewoonte in die tijd. Want ik ken het van mijn broer dus ook in Haarlem. De, daar gebeurde het dus bij de jongens. Ja. Bij de meisjes dus niet. En met enige regelmaat zat hij thuis aan tafel te janken. <laughs> maar dan zei je vader waarschijnlijk eigen schuld. Maar de, de, de man, de man kon je inpakken. Toen, ja. Hij heb uh, in Indië geweest. In de oorlog. En, ja. uh, nou, je kon hem inpakken. Als je iets vroeg. Als je geschiedenis had. En je vroeg iets over Indië. Nou. Toen was je zo'n half uur verder. Heerlijk, ja. Dus die truc die werd daar ook al toegepast. Ja, slim hè, die kinderen. Lagere school, Marierschool en daarna? Uh, VGO, voorgezet lager onderwijs in Haal Noord. En daarna ben ik, uh, ik was 15 jaar, toen uh, ben ik gaan werken. Toen ben ik begonnen als uh, huisschilder. Dat heb je lang volgehouden? Dat heb ik uh, 27 jaar volgehouden. Ja. Ik heb drie baas in mijn leven gehad. Uh, bij wie ben je begonnen? Ik ben bij Hoogst van de Meijen begonnen... Daar heb ik uh, zo'n 37 jaar gewerkt. Toen ben ik naar Haan verkast. En op een gegeven moment uh, ging dat niet meer uh, lekker. Toen moest ik nog uh, 22 maanden werken. En ik had het uh, helemaal gehad dat uh, ik ging tegenzin naar mijn werk en toen ben ik uh, nog uh, naar Leo Keurig gegaan ik zei, Leo, kan ik bij je komen? En die zei, eindelijk kom je. <laughs> Lang gewacht, wat <maar laughs> dat vind ik, vond ik heel leuk. <laughs> en dat heb ik heel prettig gewerkt. Ja, uh, leuk. En dan die laatste 22 maanden bij Leo. Uh, ja, bij Leo. Leo. Ja. ja, leuk. In die tijd uh, is er van alles gebeurd met, uh, met Freek getrouwd. Ja. Met ons? Met ons, ja. Eén kind? Twee Eén kind, Eén kind. Een kind. Een Richard, zoon. een zoon. Wat doet hij op het ogenblik? Die is uh, ja, die doet iets in, uh, in de barcodes, in de ruimste zin van het woord. Ja, ja. Die, is die, is goed weggekomen. die is goed terechtgekomen. <laughs> um, uh, jullie wonen op Dorpsplein. dat is echt in het centrum van ja. uh, uh, je het, het Hart van Zandvoort. Het Hart van Zandvoort. Ja. Bijna. Oké. Okay. Uh, woon je er prettig? Nu wel. Wat was het? Nou, in, in de begintijden uh, woonden we ook prettig, toen we uh, ik woonde 37 jaar, woonde ik toen nu. En toen jij daar uh, kwam, toen was dat nog een oude water Toen toch? was het uh, zwart water drinken, die had daar een, een winkeltje in antiek boven. En er was een heel klein stukje café, was een jescafé. En daarachter in de zaal, waar nu de discotheek zit, was een antiekmarkt. En water drinken zat uh, beneden in de kelder met, uh, met zijn verkopen en zijn veilingen. En dat was uh, heel leuk. En uh, ja, toen is het uh, omgebouwde winkels naar een uh, ja, uh, illegale coffeeshop werd dat. En toen is het glazen begonnen. Maar, maar inmiddels ik... uh, uh, zit er een café en een coffeeshop. Een shop is legaal. Ja. Gaat het goed? En het discussie zit er achter. Het gaat goed. Okay. Kijk, we hebben echt oorlog gehad. En uh, niemand wist uh, een oplossing ervoor. En iedereen van ons je wou bijna verhuizen. Mm. Maar ja, dat, uh, dat gaat niet als je, als je jong bent Dan nee, nee, heb nee. je niet zomaar. Uh. Dus toen wou ze gaan verbouwen. En uh, toen hebben we een gesprek gehad. Met uh, een heel pittig gesprek met. Uh, met de ondernemers of met de. Gemeente? Met de ondernemers, maar uh, gemeente, uh, provincie zelfs, Allemaal milieu, ja. uh, advocaten uh, van, uh, van de familie uh, van wie het pand was. En we hebben, uh, we hebben de vrede gesloten, afspraken gemaakt, en die zijn altijd nagekomen. Ik nou, denk dat Enkel, is... ja, buiten de discotheek ja, die het verwisselt wel eens van eigenaar. En, wel eens. En, uh, ja, uh, het is geen geluisoverlast, het is uh, dreunoverlast. Het gaat door de grond heen. We hebben in stand voor het zandgrond. En het gaat door de grond, en dan komt bij ons omhoog. En, en overlast, uh, van die, nee, uh, overlast van bezoekers? Uh, nee, overlast van bezoekers is er niet. Nee. Dus dat, uh, dat is wel geweest vroeger. Maar uh, we, hebben het allemaal, we hebben goed contact met elkaar allemaal. Ja. Zijn daar uh, een beetje de akvietjes uh, uit uh, ontstaan... waardoor jij nog meer geïnteresseerd werd in de politiek? Ja, ik heb hele stapels uh, correspondentie naar de, naar de gemeente uh, gehad... door de ja, verpaupering van de, van, van de omgeving, van de buurt. En ik was meestal de woordvoerder. Oh, doe jij het maar. Dat is lekker makkelijk. En uh, dus, uh, ja, ik heb heel veel... Uh, maar ja, ik kreeg bijna nooit geen respons. En, en toen, toen dacht ik, je, dan ga, ik, dan ga ik het zelf maar doen. Nee, toen was het op een gegeven moment... Dat is een jaar of tien geleden. Toen uh, was er ook iets... Ik weet niet meer precies wat, wat voor dat was. Maar ik kreeg geen respons bij de gemeente. En dat vond ik zo... Vrouw eigenlijk. En toen had ik ingesproken. Bij de, bij de raad. En... Toen had ik uh, van de open set... kreeg ik uh, respons later. Van nou, uh, we gaan er toch... Uh, ach, op de achtergrond gaan we het zien te regelen. En dat is gebeurd. Nou, toen... Uh, dat vond ik zo tof. En ja, de gemeente heeft me al, gemeenteraad... heeft me altijd al geïnteresseerd. Dus ik heb me aangesloten. Bij de open set. En, uh, maar ja, hun hebben vergaderingen overdag. Omdat de oude partijen... die hebben dus overdag... Uh, oh, dat <laughs> was de, een tijd. Ja. Dus... Uh, toen ja. ben ik uh, toen ik met twee pensioen ging drie jaar geleden, toen uh, ben ik meegeslaat met de fractie mm -hmm. en dan heb je wat, uh, wat inbreng. Uh, is zie... dat een buitengewoon raadslid uh, die meedraait? Bedoel nee, nee? nee. dit is gewoon een schaduw, uh, een was ik. Nu uh, van schaduw uh, raadslid. Nee. Waar het overdag uh, allemaal gebeurde in ja. een gezellige omgeving. Ik ken een aantal uit uh, die dat doen. Word je ineens raadslid. Uh, um, ja, ja. En nu is het dus niet meer s'avonds, of uh, overdag, nu zie ik je s'avonds tot uh, laat daar. Nou, hoe vaak ben je al geweest? Ik ben twee keer geweest. En beviel het? Ja, kijk, uh, echt, echt, in het begin als toeschouwer. Uh, met de installatie van de wethouwer was ik nog toeschouwer. En uh, toen ben ik uh, op het eind van de dag nog, om tien voor twaalf, uh, zijn we nog met z'n twee uh, Fred Kroonsberg en ja. uh, ik, zijn nog geïnstalleerd. Nou, dat was uh, een hele moeilijke vergadering. Dat dat is... Hoe langdurig is dat? Ja, dat was uh, niet leuk, die vergadering, want je hebt toch uh, wat uh, familie bij je ook. En uh, dan krijg je van, jeetje, kom je daarin terecht? Maar goed, uh, de vrede is, uh, de rust is teruggekeerd. Ik hoop het. En we hopen dat het zo blijft. Ja. Heb jij een, een uh, specialisatie? Want jullie hebben natuurlijk nu een, een uitgebreid uh, aantal zetels. Ja. Dus je kan uh, verdelen. Doen, doen jullie dat ook? Ja, wij, wij hebben iedereen heeft een laatste uh, programma. Uh, ik had uh, programma 8. Uh, en uh, dat zijn hoofdzakelijke taken van uh, de burgemeester. En, uh, maar ja, ik ben iemand uh, van de straat. Ik zie graag wat er gebeurt en uh, ja. ik zie een hoop. Dus ik heb gecombineerd, heb ik uh, waveomgeving uh, erbij. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat iemand uh, uh, van de straat, om het zomaar bier te zeggen, daar in die zaal zit. Want uh, jij ziet wat er gebeurt en ja. je kan het ook direct overbrengen. Er dus ja. is natuurlijk ook een tijdje geweest dat daar een, een soort verwijding aan zat. Hè? Ja. Mensen gaan s'morgens uh, Zandvoort uit, komen uh, s'avonds terug en gaan dan allerlei raadsbeslissingen nemen. En jij loopt gewoon elke dag uh, te kijken. Ja, je ziet het uh, je ziet in werkelijkheid. En uh, kijk, ik weet wel, uh, je ik erg me ook wel eens aan... Uh, als ik op de boorvaar hoop van... jeetje, zouden eens die vuilnisbakken mogen wegen. Maar ik zit daar niet in die raad om dan meteen de bel te trekken... waarom is de vuilnisbak uh, op de boorvaar voor nummer zoveel niet geleegd? Dat, uh, de, de, kijk, nee. dat, zo werkt dat nee, niet. Nee, maar zo werkt het niet. Maar als jij uh, uh, vijf vuilnisbakken ziet die beschadigd zijn... kan je natuurlijk wel wat voor Ja, verder. tuurlijk. Ja. Nee, want je moet toch proberen inderdaad om het grote geheel ook in de gaten je gaat, uh, te houden. Je zit voor het algemeen belang en, en, en niet voor, voor de... de dingen die, die, die jij uh, irriteert of, nee. of ziet. Uh, dat ken je wel op de achtergrond uh, regel eventueel. Nou, nou, dat is belangrijk, het is wel belangrijk ik. om het te signaleren, ja, maar ja. Om, het, om het te brengen is het toch het algemene belang. Ja. Ja. Heeft Vrijk uh, nog verdere toekomstplannen behoudend de politiek? Of is hij echt in rust? Nee hoor, ik ben in rust. Kijk, ik ben in het verenigingsleven. ben ik ook nog wel actief. Dus ik heb eigenlijk genoeg te doen. En het is het alge algehele verhaal van... Ja, als je gepensioneerd bent, heb je drukken. Nou, dat was al zo. Dat was van tevoren al zo. Ja, volgens mij kan iedereen dat beamen. Ja. Freek, ontzettend bedankt voor je komst. Okay. Uh, we gaan je zeker nog een keer spreken, maar dan als raadslid... Dat is goed. En dan uh, gaan we over punten praten die jullie behandelen in het uh, raadsprogramma. is heel goed. Dankjewel. Oké, okay, okay. bedankt.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 mijn dag kan niet kapot, door de lach die ik heb gekregen, Eén moment ben je even deel van mij.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 Dit et fini le jour de chance, die rapiert à l'an, chaque à En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we niet. Een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik hier ooit. Een We zijn weer terug. En uh, aangeschoven is Ernst Brokmeijer, de nieuwe voorzitter van het Oranje Comité. Welkom Ernst. Ja, dankjewel. Dan ga, ga ik meteen zeggen, Oranje Comité is een hele makkelijke naam. Heel veel zijn wij de Stichting Viering Nationale Feestdag. Dat klopt. Hm. En dat is dus de, de stichting met de lange naam: Ja. Houdweg oranje Comité. In de volksmond: de Oranje Vereniging. Ja. Of niet? Nee, dat klopt. Dat ja, klopt dat uh, gaat, uh, het gaat natuurlijk ook over de, de, de Oranjefeesten, de Koninginnedag, uh, de, de 5 mei doen jullie ja. doe ook. Ja, 5 mei, ja. Koningsdag, uh, dat zijn echt uh, de nationale Koningsdag feestdagen ja. en, uh, waarbij wij betrokken zijn. Daarnaast heb je natuurlijk het 4 mei-comité, maar daar hebben we wel hele nauwe banden mee. Uh, dus eigenlijk rond die hele ja. festiviteiten uh, werken we nauw samen om alles zo leuk en zo fijn mogelijk te maken in Zandvoort. Harry Lemmers ja. uh, is afgetreden, Ja. die was het zat. Nou, die was het zat. Die, vond, die heeft dat heel veel jaren gedaan. En Overigens net als een ander deel van het bestuur. Want een gemiddeld bestuurslid zit toch heel wat jaren in het... Ja. In de, in de stichting. Uh, maar die vonden het een mooi moment. Ook uh, familieomstandigheden. Om het klein stokje kind, over te uh, dragen. Uh, heel veel enthousiaste uh, nieuwe bestuursleden... Die, uh, die ook wel een steentje wilden bijdragen. Dus die, uh, nou ja, met heel veel dank van ons allemaal... heeft uh, naartoe, Harry, vorig jaar uh, even... besloten om, uh, <laughs> om het stokje over te dragen. Stond jij te trappelen om uh, de nieuwe voorzitter te worden? Ja. Nou, ik, ik sta voor heel veel dingen te trappelen. Uh, en of daar dan het labeltje voorzitter aan zit... of bestuurslid... Uh, heel eerlijk gezegd maakt mij dat niet zo heel veel uit. Ik vind het gewoon heel leuk om samen met een aantal mensen leuke dingen voor Zandvoort te doen. Uh, dat doe ik ook al heel veel jaar. Uh, we zijn nog steeds niet uit helemaal precies, maar ik denk vier, vanaf 6 of 97 doe ik dat uh, voor de stichting. Uh, en toen ik gevraagd had, ja tuurlijk vind ik dat wel een eer. En dan hebben we daar met elkaar over gesproken. van, nou ja, Gaan we vanuit ons huidige bestuur wat kiezen of gaan we op een andere manier dat doen? En uiteindelijk kijkend naar alle taken die we met z'n allen doen hebben gezegd... Nou, ik, ik ga de, de, de voorzittersrol vervullen en vooral naar buiten toe. Hè, dat betekent de ontvangst op het raadhuis en eh, ja. een aantal andere zaken. Maar binnen eh, ons bestuur zijn we zo'n sterke club waarin iedereen ja. zo goed zijn taak weet... dat we het eigenlijk gezamenlijk doen. En dan hebben we gezegd, nou, één moet er eh, het label dragen. Hoeveel bestuursleden eh, tellen ik, eh, jullie? We zijn op dit moment negen bestuursleden. Nu uh, naar buiten toe hoor ik je zeggen. En dan ga ik een aantal jaren terug. Want jij, uh, bestuurlijke functies zijn jou niet uh, ongekend. Hè? Uh, bij de rens bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ernst ging het wat rustiger aandoen. Hij ging zijn PR-functie overdragen aan Mayon En vervolgens wordt voor hij voorzitter van maar, Er zit een paar jaar tussen. Ja. Trekt het toch? Nou, in die zin zat ik natuurlijk op dat moment ook al in het bestuur van de ja. stichting. En heb ik inderdaad gekeken, van, gaat dat voorzitterschap meer werk opleveren? Um, nou, in die zin, ik zou de manier waarop wij werken... we hebben een redelijk vaste tramier aan vergaderingen... we hebben een redelijk vaste taak, iedereen weet wat hij moet doen... Um, en en ja, um, uh, het leverde niet dermate meer werk op dat ik dacht: dat moet ik niet doen. Maar dat klopt inderdaad wel. Ik, uh, ik vind het vooral leuk om, om dingen uitvoerend te doen. Um, en inderdaad, op een bepaald moment met de PN-communicatie er eens gaan. Dat werd zo ontzettend veel werk ook gecombineerd met een aantal andere zaken die ik daar deed. Dat we dat echt gesplitst hebben. En uh, in Marjon een hele goede. Goede PR dame gevonden hebben en uh, waarbij ik me nog met de operationele kant bezighoud. En dat geldt hier ook. Ik, uh, ik blijf vooral ook uh, heel veel operationele dingen doen. Want dat vind ik gewoon het allerleukste. We zien je dan nog steeds bij een opblaaskussen. Uh... Je ziet mij nog steeds bij een opblaaskussen. Je zal me nog steeds uh, in de ochtend vroeg uh, om, uh, om half vier uh, op het marktterrein zien uh, bij ik de opbouw van de markt. En je hebt weer geen taart en ik weer geworden. Nou, misschien moet ik je adres een keer van de zwarte lijst uh, afhalen. Nou, maar dat, uh, dat is een van de zaken die een aantal van onze bestuursleden... Inderdaad ook nog steeds doen. Hè. Dat s ochtends vroeg eigenlijk tweeledig. Eén, uh, omdat wij het liefst zien dat heel Zandvoort... Uh, rood, wit, blauw vlacht op, uh, op Koningsdag. En we hebben bedacht van... nou, als we nou daar uh, dan toch nog een soort wedstrijd aan verbinden... dat uh, uh, we een aantal taarten uh, verdelen. Misschien dat dat net dat ene beetje extra is voor mensen... om hem, om hem uit te hangen. Merk je dat? Nou, we hebben wel de, de, de eerste per jaar gemerkt... dat het echt meer wordt. De afgelopen jaar is dat redelijk stabiel. Uh, maar we proberen dat echt erin te houden als, als extra stimulans. Ik, ja. uh, ik moet zeggen dat wij ook elke keer het voornemen hebben hoor. Het voornemen. Exact. En als puntje bij paaltie komt betekent dat je dan heel vroeg op moet staan. Dus het blijft bij het voornemen. Dat ja. vind ik. Ik vind het een goed initiatief, maar wij krijgen het niet voor elkaar. <lacht> misschien ja, ja, moet je eens aanbellen. Ja, misschien dat we dat nog een jaar dat we extra vrijwilligers zoeken. En dan huis aan huis uh, moeten waar, gaan waar, aanbellen. Waarom ja, komt de vlag niet uit? Want je kunt het de avond ervoor dus gewoon alvast niet doen, weet je? Nee, er, dus er dan wordt echt dubbel gecheckt. Ja. Voor zonsopgang en na zonsopgang. Nee, maar het hoort ook niet bij de vlag. Nee, het nee. klopt. Als we het heel scherp gaan spelen, mag het pas om negen uur. Nee, ja, nu, nu wordt het stil. Jawel, want nou, het wordt uur. stil. Ja, ik maar moet zeggen, wij hanteren het, het, het, la het landelijk protocol van de Stichting uh, Landelijke Organisatie Oranjefeesten. Uh, en daar staat een uh, vanaf zonsopgang tot ja. zonsondergang. En dat is geen negen uur, he, meneer Zonneveld. nationale vlagapparades door uh, heel Nederland zijn er negen uur. Maar goed, laten ja, we daar ja, even kan, niet kan over... Kan ik iets zeggen over... Uh, ik wil uh, heel over... graag dit uitgezocht hebben, heren. Dat kan. Want Volgende week. week om ik 9 heb dat namelijk al uitgezocht mee. voor uh, iemand uit Zandvoort die, uh, die dat bestreedt. Maar laten we daar niet over discussiëren, nee. Want het is juist leuk om het vroeg te doen. Om uh, uh, dan door Zandvoort te fietsen. Ja. En eens te kijken wat het nou, wat het nou eigenlijk oplevert. Ja, Klopt. want te zijn, hoe laat uh, gesignaleerd? Ja, dat hangt even, Dan moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Volgens mij was het soms opkomst afgelopen jaar om iets rond zes uur, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. En zij gaan echt uh, daarvoor al een rondrijden, dan vanaf zes uur gaan ze we hebben dus, twee groepen, dan je één je aan ook. noord constant, en één Zuid, en die kijken echt waar de vlaggen uitgehangen worden, en die krijgen een, een kaartje in de bus uh, waarmee ze dan in de dagen daarna een, een taartje kunnen ontvangen. Zie je dan zo'n slapige kop met zijn vlaggenmast? Uh. Da dan, jij ook gefietst. Ik heb, nee, ik heb, ik, ik, we hebben daar echt een vaste club voor die dat doen. Maar dat soort verhalen krijg ik inderdaad wel te horen. Van uh, mensen in ochtendjas... Uh, die uh, ja. nog, nog semi-saggerijnig... Semi met de slaap in de ogen... Op een, uh, vaak op een trappetje. Want die dingen hangen altijd net te hoog... om, ja. uh, om vanaf de straat op te komen. Wankel uh, die vlag erin prikken. Dus dat, uh, dat is altijd een leuk knap. onderdeel. Ja. Um, het is een vast tramiem wat jullie doen. Hè? Uh, gaat, die weg gaat gewoon door? Ja, die weg gaat door. Uh, dat wil zeggen... Dat we ook de afgelopen jaren elk jaar wel kijken wat kunnen we anders kunnen doen. En we zien dat we een, een, een aantal jaren echt allerlei andere activiteiten, nou, ik zou bijna zeggen, uitgeprobeerd hebben. We hebben in het verleden estafettes gehad, uh, uh, versierde kinderfietsoptochten. Uh, mm -hmm. uh, en we merkten toch, nou in het de loop der jaar merk je wat zijn nou het echte evenement waar mensen warm voor lopen. En waar blijft het toch? Ook het een paar keer lastig om genoeg animo te krijgen. Um, en we hebben eigenlijk een set van, ja, ik zou bijna zeggen, succesnummers. Hè, de markt, de kinderspelen. Uh, OSS, officiële opening. Dat blijft echt altijd de basis. Maar het neemt niet weg dat we elk jaar ook wel met anderen praten, met andere organisaties. Om te kijken, zijn er nieuwe elementen? Hè? Mm -hmm. We zien natuurlijk de afgelopen jaren dat de horeca zich steeds meer is gaan, uh, gaan roeren. Op een zeer positieve manier. En de laatste vijf jaren is dat echt een, een, nou, een, een aanvullend feest geworden tegen de, de late uren. Over die horeca en. en uh, um aanvullend feest. Hebben jullie daar zaken mee? Want je ziet bijvoorbeeld de Haldestraat en het Kerkplein worden versierd en er gebeurt van alles doen doe je daar wat mee? Of? Nou, we hebben de afgelopen jaren uh, uh, uh, wel overleg gehad met de horeca. Omdat we wel zaken willen afstemmen hebben. Ik noem maar wat, het uh, is heel flauw voorbeeld, maar wij hebben om half tien de officiële opening. Op dat moment willen we niet dat er op acht podia beukende muziek staat. Hè. Dus, dus gewoon praktische zaken van, wat gaan, zijn jullie van plan, wat zijn wij van plan, hoe loopt het met vergunningen. Hè. Dus we proberen ze wel te wijzen op, van, nou ja, als we er met elkaar een feestje willen maken, denk dan ook aan dat je dat regelt en dat regelt. Uh, maar op zich de, de organisatie zelf, dat is echt aan de horeca om daar een, een feest van te maken. En dat gaat eigenlijk steeds beter, moet ik ja, zeggen. Je, je, je, je, het gaat steeds beter, je ziet het ook steeds gezelliger worden. Ja. In het dorp. Nou ja, wat we in het begin vooral echt benadrukt hebben... en, en dat, dat blijft natuurlijk overal uh, de sleutel... is kies de samenwerking. Het zou zonde zijn als ja. er bijvoorbeeld 10 podia deur tot deur staan. Want dat is zonde, want dan... Ja, proberen met elkaar te bundelen gezamenlijk. Ja, en uh, ja, als ik kijk, afgelopen jaren, je ziet, je ziet bovenaan een gezamenlijk podium. Je ziet in het midden, hoor ik ondernemers samen wat ja. doen. Uh, dan denk ik, ja, dan, dan ziet men daar ook het, het voordeel. En juist door dat met elkaar te doen en in overleg, uh, wordt het één groot feest. Mooi. We blijven uh, de Oranje ja, Vereniging volgen. En uiteraard, uh, bij deze alweer de uitnodiging om volgend jaar te komen vertellen wat het programma gaat worden. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. Maar um, ik, nog even, jullie ja. hebben natuurlijk wel het hele jaar door erg veel werk de, op de achtergrond. Dat ja, is wat je de, niet ziet. Op de achtergrond, eh, eh, ik zou bijna zeggen... zijn we nu al een beetje bezig met volgend jaar. Hè? We gaan binnenkort de evaluatie. Ja. Uh, we hebben recent, en dat is heel belangrijk... wil ik wel nog even noemen. Hè, wij zijn dan een bestuur met negen. Maar met z'n negen kunnen we geen feest organiseren. We hebben een groep uh, afgelopen jaar uh, ruim veertig vrijwilligers... die op beide of één van beide dagen actief zijn. Daar hebben we twee weken geleden... en doen we altijd met elkaar even een hapje en een drankje evalueren. Um, en straks uh, na de zomervakantie, zo september... Gaan wij weer vol aan de gang om uh, ja. voor 27 april volgend jaar uh, er een feestje van te maken. Het, dat op wordt wel op, op de dag zelf nu, hè? Het, uh, ja, het was nu het eerste jaar even de dag ervoor, omdat ja. er 27 op een zondag was. Dus om de verwarring bij sommige mensen nog groter te maken. Volgend jaar op 27 april, Koningsdag. Ik heb nog een laatste vraag. Ja. Wat zou je ervan vinden als de koning in Zandvoort kwam? Ja, nu vraag je een dilemma. <laughs> dan zet ik even twee petten op. Dan zet ik mijn Zandvoort hard op. En dan zeg ik... Um, voor heel Nederland, die die dag voor de televisie zit, zeg ik: doen. Um, de profilering, uh, de, de gratis nou, positieve reclame. Um, het lastige is dat er zoveel zaken anders moeten op zo'n dag. Um, dat ondanks dat het natuurlijk fantastisch zou zijn, het, dat het jaar voor de er zelf een iets minder leuke Koningsdag wordt. Maar neem niet weg, uh, uh, uh, als de koning wil komen, en ik hoop ook dat hij koning meeneemt. Dan zeg ik van harte welkom en dan willen we daar een feest van maken. Vragen jullie uh, uh, uh, dit soort dingen altijd. Van, uh, komen wij ook in aanmerking voor een Koningsdag? Nee, dat, dat loopt allemaal in, uh, uh, ik het, zeggen, in, het, in het formele. En dat is echt uh, iets wat op landelijk niveau uh, wordt bepaald en overlegd. En daar spelen ook allerlei politieke belangen mee. Om, uh, je kan niet uh, drie achter elkaar alleen maar naar Noord-Holland. En dus ja, dat ja. Maar echt uh, op landelijk niveau. En dat is echt iets waar je voor benaderd wordt door. Ja. Uh, en de het is natuurlijk nog niet zeker hoe die ingaan. ...gevuld gaat worden volgend nee, jaar. Nee, het zou ook zo. maar zomaar een défilé kunnen worden... ...of een andere activiteit landelijk. Ja, nee, ik dacht misschien het, dat meneer Zonneveld iets weet... ...wat wij nog niet weten. Nou, misschien uh, hou ik daar gewoon mijn mond over. We Ik zou het maar doen als ik jou was. Ja, Ernst, ontzettend bedankt voor uh, je tijd... ...want je hebt het natuurlijk hartstikke druk. Je moet straks weer naar de rensbrigade, Lekker naar het strand. Lekker strand. Um, doe het rustig aan op het strand. Gaan we doen. Veel plezier. Dank je wel. Dank je wel. Caro Emerald, die uh, een beetje mee, jessie meedreunt. Uh, aan tafel zitten beide heren. We gaan het hebben over de biologische markt en we gaan het hebben over de vismaaltijd. We beginnen met de vismaaltijd. Erwin, je hebt je tasje meegenomen, dus er zitten nog kaartjes in? Daar zitten nog uh, genoeg kaartjes in, ja. Hoe is de loop? Um, een stuk rustiger dan vorig jaar, maar dat is logisch. Um, ten eerste hebben we nu pas weer lekker weer... En daar, daar wachten mensen op. Vorig jaar was in de voorloop was er een stuk beter. Dus dan gaan mensen ook sneller een, een kaartje kopen. En het andere punt is de voetbal. En uh, nou ben ik zelf, uh, als het eenmaal een beetje verder gaat, uh, kleurt het bij mij thuis ook wel een beetje oranje, worden er ook wel wat vlaggetjes opgehangen, maar dat, uh, dat staat nu nog een beetje stil. Nee, maar uh, ik, ik haal het expres nog een keertje aan, die ja? voetbal, want de wedstrijd die, naar mijn idee, de spannendste wordt van het hele toernooi. Um, Zie je dat als, dat als een revans, Spanje-Nederland? Nou, dat denk ik wel. Ik okay. denk dat heel veel mensen er zo tegenaan kijken. Okay. Maar goed, die is pas om negen uur. Die begint pas om negen uur en... en? Jij begint jullie beginnen om vijf uur express Ja, we hebben okay. expres uh, een uurtje, uh, eerder zijn we begonnen dan vorig jaar, om iedereen gewoon lekker op zijn gemak te kunnen laten eten, uh, drankje drinken en desgewenst of naar huis of gewoon blijven zitten en uh, de voetbal kijken, dat is uh, naar iedereen zijn uh, eigen wens natuurlijk. Komt er een groot scherm? Uh, ik denk wel dat hij daar een uh, aardig schermpje heeft staan, ja. Oké, okay, ja. dus uh, in het verlengde van de vismaaltijd kan je blijven hangen. Even. Absoluut. De vismaaltijd, vijf ja. uur. Vijf uur, kaarten 13,50. En de kaarten zijn vanaf nu alleen nog maar te koop bij de Bruna. Ik heb oh. Bij alle verkoopadressen heb ik het restant weggehaald. En dat ligt nu bij de Bruna. Dus dat is de enige plek. Uh, andere puntje is, uh, we hadden gezegd... vanaf zes personen een tafeltje reserveren. Dan houden we een plekje vrij. Ik denk dat het handig is als we dat vanaf vier personen doen. Dus kom je met vier personen of meer... geef mij even een belletje of een uh, e-mailtje. Uh, e dat staat in de advertentie van vorige, uh, vorige week... Mm -hmm. Mijn e-mailadres... Wil um, je het nog even noemen? Telefoonnummer en e-mailadres? Mijn telefoonnummer is 06 28 29 27 94. Nou, dat moet nou, een gaat... zijn, hè? Ja, ja en, en voor de mensen die het niet onthouden, die rennen nu natuurlijk ja. een pen. Dus ik noem het zo maar nog keer. een keertje: ja. maar <laughs> en... 28 29 27 en dan 94. Waar haal je zo'n telefoonnummer vandaan? <laughs> ja, dat was, dat was mijn mazzel. Dat was mijn mazzel. Mijn e-mailadres is wel uh, makkelijk uh, te onthouden. Dat is FAM Hilbers. Dus van familie. En dan FAM Hilbers. Stuur daarna even een berichtje naartoe. Om uh, een tafel te reserveren. Vanaf vier personen. Uh, het uh, gaat mooi weer worden. Dus uh, alle kaarten bij de Bruna. Wat gaan ze ervoor krijgen? Ja dat noem ik ook nog maar een keertje. Want ja. uh, we zijn eigenlijk. Jaap en ik. Uh, elke keer aan het kijken. van ja We willen wat anders. Uh, eh, we willen wat, wat, wat bijzonders ervan maken. Maar. Ja, waarom iets veranderen wat een hele goede formule is. En daarom hebben we niet van vorig jaar met ja daarvoor de vissoep. De vissoep van Piet Keur, die is wereldberoemd hier in Zandvoort. Dus die komt er weer op tafel te staan. Daarna een heerlijke grote motokal bij jou met toebehoren. Een consumptie en als einde hebben we nog een kopje koffie van het wapen. Dus dat komt helemaal goed. Het moet helemaal voldoende zijn. Goed, Erwin, er zijn dus nog kaarten. Nu alleen nog bij de Bruna of bij jou. Je ja. mogen nog één keer het telefoonnummer noemen, want mensen hebben het al gehaald. 06-28-29-27-94. Ik weet het uit mijn okay. hoofd. Ja, hè? Ja, het zit ja maar Lendien jij het ook voor je liggen. Nee. <laughs> goed, Erwin, bedankt. Ja. Wij uh, hopen op mooi weer en veel mensen. Uh, Gaat goed. 250 komen. mensen mogen er komen. Ja. Je hebt nog een paar kaartjes. Dus nu rennen naar de Bruna. Nu rennen en dan komt naar het helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Succes. We gaan uh, naadloos over naar uh, meneer Van de Hoed. Den Hoed. Ja. Uh, Den Hoed. Komt een klein stukje dichterbij. Uh, we gaan het hebben over de biologische markt. Ja, we zijn uh, een jaar geleden hier in Zandvoort begonnen met de biologische markt als een test. En. Uh, dat ging de zomer door heel erg goed. Toen hebben we besloten om dat ook de winter door te proberen. En dat ging eigenlijk ook heel erg goed. Maar het probleem met de biologische markt is dat we constant in onzekerheid zijn over de toekomst daarvan. Dus ja, voor ondernemers is dat niet heel erg prettig. En Mensen haken af, want die kunnen elders nou ja, wel een zekere plek krijgen. En wij willen graag een goede markt hier opbouwen... Zouden we graag willen dat de gemeente een uh, duidelijk beleid uh, hierin uh, voert. Maar mag even terug, uh, u zegt uh, wij waren in constant onzekerheid. Waarom was die onzekerheid dan? Want ja, die vergunning die was toch uh, uh, verleend tot nu ongeveer? Ja, dus uh, we hadden een vergunning uh, tot uh, eind mei. He, en de vergunning liep af en we hadden constant contact met de gemeente, maar. Ja, er was geen besluit en er is nog steeds geen besluit. En uh, we staan op zich op een goede plek op het Raadhuisplein. Nou, als ik het goed gelezen heb, is het besluit dat de vergunning ingetrokken wordt. Dat betekent dat de markt daar ten einde is. Ja, dat, uh, dat lijkt een beslissing te zijn. Maar zelfs dat is ook niet helemaal duidelijk. Ik bedoel, uh, we, we worden nog steeds door het... Uh, door het centrum heen gevoerd naar allerlei andere locaties. Maar er is niet echt een duidelijk verhaal van hoe het verder moet... Uh... Het enige wat duidelijk is dat het daar op die plek niet meer doorgaat, begrijp ik dan? Maar dat er gepraat gaat worden over een nieuwe... Ja, maar zeg, zeg maar de reden waarom het daar dan niet zou kunnen doorgaan... Uh, is ook volstrekt onduidelijk. We hebben nog geen enkel reëel argument gehoord... En waarom dat uh, zo problematisch zou zijn? Het ja, gezicht ge voor de ambtenaren heb ik gelezen. Ja, er gaan allerlei verhalen in de rond. Ik. het in de krant toch? Ik heb dat niet als argument meegekregen. Maar in ieder geval, zeg maar, aan ons wordt bijvoorbeeld gezegd van ja, de doorloop is niet goed. Maar er is nog nooit iemand bij ons geweest die gevraagd heeft van hè, als jullie de opstelling een beetje veranderen, dan is de doorloop misschien beter. En er is genoeg. ...ruimte om het, op het plein om, om anders op te stellen. Maar is er dan iemand die met jullie in gesprek is geweest... ...van uh, die vrachtwagen moet weg of die kabel ligt verkeerd... ...of die, uh, die kar staat er niet goed... Praat u met niemand van de gemeente? Nou ja, er is wel eens een opmerking geweest over de kabel of iets dergelijks. Maar er is niet een duidelijk beleid. Bijvoorbeeld om een ander voorbeeld te noemen. We staan in Amstelveen in het centrum. En midden tussen twee overdekte gedeelten. En uh, we hebben in het begin een marktmeester toegewezen gekregen. En die man is heel actief. Die gaat andere markten af. Die kijkt, uh, zijn er andere biologische kramen die bij ons uh, passen. En er is in een paar jaar is daar een bloeiende markt uh, opgezet. Ten volle tevredenheid van de ondernemers. Maar ook ten volle tevredenheid van de ondernemers hè, met winkels die daar zitten... want het trekt gewoon publiek. Is dat misschien uh, uh, het mankement... dat jullie niet onder de marktmeester vallen? Ja, ik denk dat, uh, dat het veel duidelijker zou zijn... als er een, een vast contactpersoon is... die regelmatig, misschien iedere week... of nou ja, in ieder geval af en toe langskomt. en gewoon contacten legt... en kijkt van, nou, dit gaat niet goed... hoe kunnen we het anders doen? Nou zijn... Uh... De meningen in Zandvoort en lichte omstreken zeer positief over de markt. Men vindt dat leuk dat de markt daar is. Hebben jullie dat ook uitgelegd aan de gemeente? Ja, wij uh, proberen dat aan de gemeente duidelijk te maken. In heel Nederland uh, begint het langzamerhand uh, door te drinken... En dat biologisch uh, iets is voor de toekomst. Dat was iets met een omzet van 50 miljoen ongeveer dus. Ja, en dat groeit uh, nog steeds. Het is een van de branches in Nederland die, uh, die het hardste groeit. En ik denk dat de markt daar een enorme... Positieve bijdrage aan levert, omdat ja, mensen op de markt hè, krijgen een soort contact, zeg maar, hè, omdat het euh, een lage drempel heeft. En dan ja, via die contacten leren ze nieuwe producten kennen en gaan ze elders ook op zoek. Tegenwoordig kun je biologische producten vinden in speciaalzaken. Maar, maar ook in supermarkten, ook tegenwoordig supermarkt. al. Dus ja. Ja. Ja. ook inspelen inderdaad op uh, wat er uh, leeft in de mensen. Ja, maschappij. en als, als we horen van ondernemers die dicht bij het plein zitten. Die zijn over het algemeen zeer positief over wat daar gebeurt. En die merken gewoon dat er nou ja, andere en nieuwe klanten aangetrokken worden. Waar zij ook weer profijt van hebben. Dus ik denk dat het uh, alleen maar een win-win situatie uh, kan zijn wanneer het hier heel goed uh, geregeld uh, wordt. Nu, nu zijn jullie uh, donderdag bij het LDC-plein uh, wezen kijken, wat natuurlijk een beetje. Uh, uh, niet in het hart van het centrum ligt. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het, het, het zijn allemaal achteraf locaties die, uh, die aangegeven worden. Uh, en ik, ik denk dat als je een succesvolle markt wil krijgen in de toekomst dat dat soort locaties uh, oh ja, niet gaan werken kijk er wordt dan gezegd van jullie trekken publiek en dat is dan misschien leuk voor uh, de, de, de stille plekken maar ja, ik, ik denk dat je niet zo moet denken, ik denk dat je gewoon moet denken Zandvoort is een bloeiende plek en er past een biologische markt en laten we dat uh, eh, zo uh, zo goed mogelijk organiseren dat het iets succesvols wordt. En dan heeft iedereen er wat aan. En kunnen jullie dat standpunt dan overbrengen aan de gemeente? Is, uh, is er een, een zinnig gesprek mogelijk? Ja, dus wat, uh, wat er tot nu toe gebeurt is dat wij... Uh, ...wel in gesprek zijn met de gemeente, maar het, omdat het allemaal op het allerlaatste moment gebeurd is... ...krijgen wij te horen van, uh, van het is afgewezen, dit plein. En ja, er is geen oplossing, dus het, er is eigenlijk niet eens een tijd voor een gesprek uh, mogelijk. Ik ja. bedoel, ja. Hè, als je dan een proef doet, dan ga je uh, een paar maanden van tevoren ga je met elkaar kijken van hoe gaat het verder... He, regel je de dingen met elkaar en dan, uh, he, dan gaat het ook naar de toekomst toe weer werken en we zitten nu in een soort padstelling. He, de, de vergunning is eigenlijk afgelopen en dit zou eigenlijk de laatste markt zijn geweest en we krijgen dan uh, een... Uh, een bericht van, nou, jullie mogen nog één keer komen. En dan kunnen jullie de klanten duidelijk maken hoe het verder moet. Maar ja, het is nog niet eens duidelijk. Ik bedoel, er is nog geen vergunning. Niet voor het Raadhuisplein, niet ook voor een andere plek. En dan ja, komt er ook nog te sprake: we kunnen ook op het Kerkplein gaan staan. Op zich een prachtige locatie. En ja, goed, dan kies je ervoor dat het aantal ondernemers zeer beperkt is. Ja, en ook daar is weer geen duidelijkheid over. Dus we kunnen op dit moment uh, niks communiceren naar onze klanten. Dus ik denk dat we door moeten gaan op het, uh, op het Raadhuisplein... En verder in gesprek moeten gaan met de gemeente. En dat we op basis van reële argumenten moeten gaan kijken uh, of we nou niet verder kunnen. En hoe we dat op de beste manier zo organiseren dat het voor iedereen... Uh, Nee, een een stimulans wordt voor, uh, voor het centrum en niet zoals nu alleen maar een onduidelijke situatie. Ja, dus de onduidelijke situatie die zou u heel graag uit de wereld willen helpen door middel van een goed gesprek uh, met de ambtenaren die daarover gaan. Nee. Nou weten wij beide dat een aantal politici hier naar dit programma zitten te luisteren. Ik uh, werp die handschoen graag uh, de eter in. Um, een goed gesprek, op het raad is plein blijven met een goede doorloop is de optie. Ja, ik, en in ieder geval wat duidelijkheid, begrijp ik. Ja, ja, en, ja. En, en wat ik net zeg, heel graag een persoon die uh, het leuk vindt dat die markt er is... en die als contactpersoon werkt tussen de gemeente en de mensen die daar... Uh, ja, ja, dat zou dan ja. toch de marktmeester moeten zijn, want dan ja, val je, dat je onder zou de verandering. Ja. Ik vind dat we met deze oproepen inderdaad uh, voldoende uh, mensen hebben uh, benaderd... van? Voelt u zich geroepen, Doe wat aan. Doe er wat aan. Ja, yeah. In ieder geval donderdag zijn we nog op het plein aanwezig. En ik hoop uh, dat we daar kunnen blijven staan. He? In ieder geval tot er een duidelijke oplossing is. Yeah. En ik hoop dat de oplossing is uh, dat we daar definitief uh, verder kunnen gaan. Oké, okay, bedankt voor de komst. We horen graag uh, hoe het verder gaat en uh, we blijven de en markt ook volgen. Yeah. Dank u wel. Ja, bedankt. gaan een beetje afsluiten. Ja, we en... hebben nog een leuke uh, onderwerpenagenda. Ja, ik zie een hele mooie uh, ook samensticker. Ja, het is uh, 3D kaarten maken. Wij ook samen elke dinsdag van half twee tot vier. Gewoon aanschuiven en gezellig meedoen. En het kost 3,50 per middag. Bij ook Zandvoort, bij het zogenaamde FOMAplein. We gaan heel snel door naar de agenda. Er is nog steeds een fototentoonstelling Anne Frank in het Zandvoort Museum. En ook over uh, de Zandvoortse fotograaf We hebben daar van alles uh, opgehangen. 13 juni begint de Keramiek Expo ook in het Zandvoort Museum. Het blijft een levendig ding. Dit weekend is de Battle of uh, the Coast. En dat is vandaag bij Beach Club de uh, Spot. Pinkster is tweede Pinksterdag natuurlijk. Zandvoort live op zondag. De eerste dit, uh, van dit seizoen. Uh, de Open uh, Golf Golf rijden bij Skyline. dat moet wel betalen, tientje. Inclusief barbecue. 11 juni, nationale buitenspeeldag op het parkeerterrein... tegenover Pluspunt of ook Zandvoort, hoe je het ook wil noemen, bij de Vromarkt. Uh, de filmclub, 11 juni om half acht. Leuk, kan ja nog wat. Loof. Ja, of het is nog wel meer hoor. De, de Ajuma's, als ik het goed uitspreek. Summer Session Live Music. Strandpaviljoen Ajuma.